Zeven uur, Dielke met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen de komende dagen nog niet ingrijpen in Syrië. President Obama staat nog steeds achter een militaire actie... maar hij wil daarvoor steun van het congres. In een wetsvoorstel schrijft Obama dat hij wil ingrijpen... om toekomstige chemische aanvallen te ontmoedigen, te verstoren en te voorkomen. Waarschijnlijk debatteert het Huis van Afgevaardigden... in de week van 9 september over het voorstel. De Franse president Hollande blijft vastbesloten om actie tegen Syrië te ondernemen. Ook het Nederlandse standpunt verandert niet. Minister Timmermans vindt dat het VN-spoor moet worden gevolgd. De Amerikaanse gezant King is bij nader inzien toch niet welkom in Noord-Korea. King zou dit weekend komen praten over de vrijlating van een Amerikaanse missionaris. Maar Pyongyang heeft de uitnodiging ingetrokken vanwege een militaire oefening die de VS vorige week samen met Zuid-Korea heeft gehouden. Daarbij zou een B-52-bommenwerper zijn gebruikt... en dat noemt Noord-Korea een ernstige provocatie. Het Witte Huis is teleurgesteld. Het bezoek van King zou het eerste bezoek van een Amerikaanse diplomaat... aan Noord-Korea in twee jaar tijd zijn geweest. PVDA-voorzitter Spekman wil dat leden van zijn partij... voortaan beter worden getraind voordat ze in de Tweede Kamer komen. In het tv-programma Nieuwsuur zei Spekman... dat ze zo de harde werkelijkheid van de Kamer kunnen leren... Afgelopen week vertrok PVDA Hilkens gedesillusioneerd uit de Kamer. Eerder stapte ook Desiree Bonis op. Spekman houdt vertrouwen in fractieleider Samson, zei hij. PSV heeft thuis punten laten liggen tegen cambuur Leeuwarden. Op de dag dat de club 100 jaar bestond... bleven de eindhovenaren steken op 0-0. Eerder op de avond speelde FC Twente met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. co Eagles won met 4-1 van RKC Waalwijk... en een raakles ADO Den Haag werd 1-0.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Kiva Aloush. Goedemorgen. Na maanden te gast geweest te zijn in de Oostvaardersplassen... zijn we vanaf vandaag weer terug in onze vertrouwde studio hier in Hilversum. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin we elke zondagmorgen praten met inspirerende gasten gasten waarmee je de zondag goed kan beginnen. En vandaag is dat Ad Verbrugge. Uh, hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, oprichter van Beter Onderwijs Nederland, uh, Nederland muzikant, schrijver, maar vooral toch filosoof. Ja, hij schreef, uh, en u hoort hem al, maar hij schreef uh, prikkelende boeken zoals uh, Tijd van Onbehagen en onlangs Staat van Verwarring, uh, waarin hij zijn kijk op onze huidige samenleving uiteenzet. En daarover onder andere praat ik het komend uur met hem, Ad Verbrugge. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, zondagmorgen even over zevenen. Ja. Ik verkeer daar nog altijd een beetje in een, uh, in een staat van verwarring. Hoe zit het <tie> ja. bij jou? Ben jij een vroege n vogel? Uh, uh, ik heb er geen moeite mee om vroeg op te staan. Hey. Uh, ik ben geen vroege vogel. Nee, de voorkeur heeft voor mij toch uh, ook om te filosoferen de nacht. Dus ja, uh, ja dit boek is grotendeels uh, s'nachts geschreven. Uh, nou, ook wel overdag natuurlijk, maar ik, uh, nee, ik hou ervan... Uh, om s'nachts te werken. Dat, uh, dat had ik al toen ik jong was en uh, dat heb ik nog steeds. En ben ja. je een gestructureerd mens of een gestructureerd werker? Uh, nou, niet altijd. Als het nodig is wel. Uh, dus ik kan heel gedisciplineerd werken. Maar op andere momenten laat ik het los. Afgelopen uh, zomer heb ik uh, duidelijk even rust genomen... en uh, ik kreeg een mail van iemand. Die zei van, oh, wat heb je nog gedaan? Ik, zei, ik heb eigenlijk niets gedaan. Dan zeg, Hoe doe je dat niets? Nou, ja, dat zijn die momenten dat je het even helemaal loslaat... en ook geen, geen planning aanhoudt of wat dan ook. Ja. En uh, dat was wel voor een deel ook, uh, laten we zeggen... het terugkomen van zo'n boek en dan weer ja, eigenlijk uh, ont, ontremmen of zo. Want ik, toen, toen ik het boek schreef... Ja, maak ik rustig uh, 14 uur per dag. En dan, uh, ja. Dat duidt op, op discipline. Ik hoorde je dat woord net ook al zeggen. Ja. Uh, de, de, de, ja. Op dat codewoord zat ik te ja. wachten. Uh, want dat is een belangrijk thema in, uh, in hoe jij naar de wereld van nu kijkt. Maar zeker ook een belangrijk thema in, in je boek: discipline. Ja, ja klopt. Uh, ja, het is eigenlijk. Ik, ik probeer op een, op een iets andere manier dan, dan uh, laten we zeggen, uh, men in eerste instantie geneigd is discipline te begrijpen. Discipline is ook, zeker ook binnen de traditie van de filosofie, uh, de laatste decennia nogal afgeschilderd als een soort onderdrukking. Dus, uh, Foucault gebruikt het woord discipline. Uh, bijvoorbeeld als een inter internalisering van een norm die je zelf oplegt. Hè? Dus je, je dwingt jezelf tot mm -hmm. iets en daardoor moet je allerlei dingen on onderdrukken. Ja, zo so voelt discipline uh, ja, voor mij wel ja. hoor. Ja, precies. En uh, ik, Foucault uh, bij, bij is het dan eigenlijk een soort, ja, zou ik kunnen zeggen... bepaalde machtspolitiek die je uitoefent. Macht over jezelf ja. of, of zelfbeheersing. Ja. Nou, uh, de, de, de, je kunt niet ontkennen dat het natuurlijk een bepaalde vorm van macht uh, impliceert. Hè? Dat wanneer ik iets doe uh, op een manier. Disciplineerde manier, dan heb ik zeker een greep op mijn, op mijn leven. Maar ik probeer dat eigenlijk niet zozeer te begrijpen in termen van uh, repressie, onderdrukking. Maar ook als een manier waarop je uh, ja, toewijding hebt, waarop je eigenlijk de liefde voor iets kunt, kunt uitoefenen. En uh, als je kijkt naar de, de oorsprong van het woord discipline, dan, uh, dan is het zelfs verbonden met, met ons woord discipel. En een discipel was een volgeling, een volgeling van Jezus. En, uh, en een gedisciplineerd iemand is een volgeling van. Nou ja, dus van dat wat hij liefheeft. Dus hij laat nee. zich binden door dat wat hij liefheeft. Oh. Dat, en dat is een. Uh, en dus ik probeer juist dat andere aspect eigenlijk te, te benadrukken. Dat uh, ja, als je houdt van filosoferen, dan impliceert dat soms. Ja, dat je jezelf iets oplegt. En, en, maar dat is de, de werkelijkheid van die, van die liefde die je ervoor hebt. En dat kan natuurlijk ook voor mensen zijn... of voor activite andere activiteiten. Is dat, maar, iets, is dat iets wat je, wat je kan leren? Kun je jezelf leren gedisciplineerd te zijn? Ja, ik denk dat, dat, dat je deels jezelf kan, kan leren... het dus ook jezelf kan, kan opleggen... maar ook dat het natuurlijk door anderen jou aangeleerd kan worden... of dat het uh, voorgedaan kan worden... Ja, ik denk dat, uh, en dat is natuurlijk het, het mooiste, wanneer je ziet dat, dat iemand door een bepaalde manier te werken uh, iets tot stand brengt wat jij mooi vindt, of jou ook aanspreekt. Ja, dan kan dat uh, aanstekelijk werken, zogezegd. En uh, dan hoef je het dus niet alleen maar uh, te zien als iets wat, wat door een ander jou ja, wordt, wordt, wordt opgelegd of afgedwongen, maar dan, ja, dan, dan bood je het, het, het, het voorbeeld na, zogezegd. Ik ga dat uh, heel erg in mijn oren knopen. Als uh, zeer ongedisciplineerd uh, type. Uh, en daar is, uh, maar je op... zit hier toch. Ja, dat, dus, wat, dus wat dat is? Ik zit hier toch. Ja. Maar... Ja. Maar ik, ik ga er nog eens op malen terwijl we luisteren... naar uh, de prachtige klanken van uh, Janine en Samarsan. Simple as I Samersan was dat van uh, Janine. U luistert naar Dit is de zondag live vanuit de studio hier in Hilversum. Goedemorgen. Bij mij aan tafel zit filosoof Adverbrugge. Hij schreef een filosofische bespiegeling op de huidige tijd. En constateert daarin dat we in totale verwarring zijn. Het boek heet dan ook Staat van Verwarring Adverbrugge. Nogmaals, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, totale verwarring? Nou, ik zeg staat van verwarring. Hè. Dus um, hoe totaal dat is, dat hangt een beetje van persoon tot persoon af. Het gaat natuurlijk voor mij meer om um, dan een bepaalde culturele trend of tendens, waarin je en zo gebruik ik uh, het woord verwarring ook, waarin je Eigenlijk ziet dat er tegenstrijdige uh, idealen zijn. Of uh, dat er een uh, ideaal is of iets wat je verstandelijk voorneemt, waar je tegelijkertijd merkt dat je gevoel een andere kant op gaat, daar tegen indruist. Okay. En, uh, uh, kunnen we hem even uh, uh, meteen concreet maken? Nou, die verwarring en die tegenstrijdige belangen. Welke twee belangen staan dan tegenover? Nou, welke okay. ik hier in ieder geval in, di in dit deel, uh, dus het offer van liefde, het uh, staat van verwarring dan heb uitgewerkt, is die. Uh, van uh, enerzijds het verlangen naar autonomie, hè, dus de, de individuele autonomie. De, de, de vrijheid van, van het individu, zoals we dat zeker de laatste decennia... natuurlijk heel erg cultureel hebben uitgedragen. Ook, en wat we uh, ook heel belangrijk vinden, je moet de autonoom, eigen beslissingen... Um, je, je eigen geluk, uh, jezelf ontplooien, uh, noem maar op. En tegelijkertijd um, een, een verlangen naar, um, um, zou ik zeggen, toch, toch een vorm van gemeenschap. En uh, ik, wat, wat ik hier dan neem, is de, eigenlijk de overgave die je ziet in de, in de, in de liefdesgemeenschap. tussen mensen waarin je juist ziet dat, dat je niet autonoom bent, maar dat het te maken heeft met dat je ja, je lot mede in, in, in andermans handen legt. Uh, en dat begint eigenlijk al in de, in, de, in de erotische binding, waarin je merkt, ja, ik ben eigenlijk niet autonoom. Uh, want als die ander uh, mij afwijst of er niet is, dan, dan voel ik me onvolledig, onvolkomen. En blijkt eigenlijk dat om jezelf te, uh, volledig te voelen. of um, in goede doen te zijn. dat je wezenlijk op die andere betrokken bent. Nou, en dat, is, dat, is, uh, dat betekent ook dat het, dat het een risico inhoudt. Want je geeft op het moment dat je, dat je dus die, die liefde voelt. of die, uh, bij de verliefdheid. Uh, betekent dat ook dat je uh, ergens je autonomie op het spel zet. Hè? Dus iets, iets loslaat waar, waarin je uh, ja, kwetsbaar wordt. Maar dat doen we toch. Uh... Graag als we uh, verliefd zijn. Nou, of? dat is dat. Dus ja, wel en niet. Hè. De, de, de hele vraag is. Uh, ik, ik, dat is van oudsher al een thema. Maar denk ik zeker ook in deze tijd. Um, ja, ben je in staat om tot overgave? Ben je in staat tot een binding die uh, inderdaad die autonomie. Uh, openbreekt, of in ieder geval verplaatst, wanneer je niet meer volledig... Dus dat, en wat is het antwoord op die vraag als jij kijkt naar Nou, de wereld ik denk dus, van dus, nu? Dus wat, wat interessant is, is dat we, dat we zien dat dat... dat uh, omdat we in een wereld leven die eigenlijk in toenemende mate... Uh, ons als individuen faciliteert. Hè, dus neem nou alleen al het feit dat ik hier nu vandaag zit. Dat is mogelijk dankzij mijn moderne techniek. Wanneer ik in de auto stap, gewoon mijn huis verlaat en, en nou, nu weer hier uh, aanschuif. Nou, dus ik, ik ben als individu heb ik ook, ben ik als wel, uh, bevrijd, ook van mijn, van mijn natuurlijke omgeving. Vroeger zat ik vast, kon ik met die trekschuit, hooguit uh, of met het paard uh, een, een bepaalde afstand, maar daar had ik tijd voor nodig. Zat ik veel meer uh, vast in die natuurlijke leefwereld. Ik noem dat in mijn boek ook lijfwereld, die echt lijf, waar je lijfelijk mee verbonden bent. En... Uh, we zien nu dat we daar steeds verder ons uit, uit, uit losmaken. Ook, ook, ook door moderne techniek. De luisteraar luistert naar ons gesprek. Die is er niet lijfelijk aanwezig. Maar die, die is to, toch ergens wel aanwezig. Mm -hmm. en eh, nou, dat hebben we natuurlijk voortdurend tegenwoordig. En wanneer we achter onze pc zitten, wanneer je. Eh, eh, zeker met je mobieltje. Ja. Eh, dus je vindt, bent voortdurend in een ruimte die eigenlijk niet meer vastzit aan die, aan die, aan die plaats. Nou, en wat ik, wat ik nu zeg is dat we enerzijds dus zien dat in, in onze moderne tijd. op allerlei manieren eh, bevrijd worden uit die eh, eh, lijfwereld. Als individu daardoor een gigantische vrijheid eh, hebben. Eh, we kunnen met iedereen in contact treden eh, enzovoort. Maar. En wat, eh, ja, en dat tegelijkertijd daardoor een risico ontstaat... en dat, dat is ook door de Franse schrijver Welle Back in de jaren negentig uitgewerkt... dat samen met een bepaald levensideaal van individuele vrijheid... we als het ware als een soort atomen gaan leven. Dus we, we hebben onze eigen virtuele biotoop, zou je kunnen zeggen. Je zet tv aan, de computer aan, of je doet de radio, of de telefoon... En daar kun je eigenlijk helemaal in terugtrekken. En tegelijkertijd is dat ook een manier waarop je opgesloten raakt... of afgeschermd kunt raken. Wanneer je denkt, van ja dat geeft mij eigenlijk die bescherming. Ik gebruik het woord scherm ook op die manier. Het, het, waardoor ik eigenlijk niet meer hoef over te geven. Niet meer die afhankelijkheid hebt. Dus die, die, die ultieme vrijheid die we daardoor hebben... is eigenlijk tegelijkertijd ook een... Uh, die zorgt er eigenlijk voor dat we... Uh, uh, uh, zo loskomen te staan van anderen... dat we niet meer in contact staan ja, nou, In anderen. ieder geval, dat is een, dat is een, ja, dat, je merkt dat die mogelijkheid bestaat. Hè? Dat is een ten, tendens, zou je kunnen zeggen. Een soort druk die je... Uh... Uh, waarin je met de moderne technologie, met de moderne ideologie... dus de individuele vrijheid, dat is die binding... het niveau van die verbondenheid on, onder druk staat. En dat zien we denk ik op, op, op allerlei niveaus. Maar, he, maar je, zegt, je merkt dat die mogelijkheid bestaat. Ja. Zie jij dat dat ook nee, zo ja, is? Dat is natuurlijk, je ziet dat natuurlijk ook volop plaatsvinden. En dat is in die zin een, dus het een tendens. Het is alleen niet iets, een wet van mede en persen. De een zal er meer in meegaan dan de ander. Hè. Maar je, je ziet het, denk ik, uh, toch om je heen. En je merkt het bij jezelf ook. Toch het komt voor dat wanneer je bijvoorbeeld zelf thuis komt... Um, ja, dat je even de tv aanzet, even de pc aanzet. Um, misschien in, in huiskamers bij ouders van kinderen... die zich gewoon terugtrekken op hun kamer... en gewoon lekker uh, uh, achter de pc gaan zitten. Uh, in plaats van gemeenschappelijk uh, het, het gesprek aan te gaan... Ook ook daar gewoon het gemak waarmee je als het ware losmaakt... uit die natuurlijke ja, ja. omgeving. Maar het grappige is, is als je... ik, eh, eh, eh, zoals de, de rest van de wereld... Ja. heftig in de social media zit... Mm. wat me opvalt, is, is uh, uh, afgeschermd... als we allemaal ja, ja. achter die schermpjes zitten. We berichten allemaal over dingen die juist over verbinding gaan. Ja. Ik zie voortdurend foto's van mensen die gezellig samen wijn drinken... die eh, met elkaar aan een strand naar een zonsondergang zitten te ja. kijken. Dus ja. het, het, het gekke is, is dat da, dat waarover we elkaar berichten... gaat voortdurend ja. over, kijk eens hoe ik in verbinding sta... Ja. Met, tot allerlei Ja, anderen. Dat is heel mooi, want dat is precies ook een, een, een beeld dat ik schets. Hè. Dus dat, dat er enerzijds die sociale media... Eh, eh, waar ik zelf natuurlijk ook aan deelneem... en zo voel je ook wat, wat, er, wat er gebeurt... Uh, natuurlijk ons, ons uh, in, in verbinding brengen uh, op een virtuele manier. En wat we daar op plaatsen, uh, laat juist veel, heel veel steeds meer die lijfwereld ook zien. Kijk, het Want het gaat op, op welk feest ben ik geweest, hè? Op, uh, bij welk popconcert was ik, of um, um, uh, wie ben ik vandaag tegengekomen, waar zit ik morgen, waar ga ik uit. Uh, dus het is een soort vermenging van die twee sferen. En zo zie je dus ook uh, dat, um, dat wanneer je ergens bent, misschien meteen al die camera er is, dat ik zie dat bij mijn kinderen ook... en dan moet het meteen op Facebook worden gezet. Nou, en Ik noem dat dus de, het leven naar de indruk. Dus het in het, toenemende mate ook onder, uh, onder invloed staan van uh, de indruk. Uh, dus dus uh, ook indruk uh, wekken, wekken nee, indruk en... maken. Ja, ja. Uh, dus een, een, een, een indrukwekkend bestaan noem ik dat. Dus letterlijk ook naar het scherm, dus de impressie die je, die je geeft. De foto, het filmpje, het... Allee, dus nou. de, de mensen met wie ik in contact sta... De, en uh, uh, wiens... Ik, ik maak niet hun leven mee, ik maak de indruk... ...mee die ja, zij krijgen van, of die ze ja, geven. die ze geven van hun leven. En uh, dat doe je zelf voor een deel ook. Uh, het zijn losse, korte, korte zinnetjes... ...waarmee je een indruk even geeft. Van gaf of, uh, of een foto... Die, ...waarmee je eventjes ook weer een indruk wekt. Oké, okay, ik, ik, ik heb gisteren... Yeah. Uh, uh, ...een fotootje van jouw foto... Uh, ...van jouw <laughs> van boek uh, ja. getweet met... Ja. ...dat ik dit aan het lezen ben... ...omdat ik zondag weer... Uh, een, ja. Iemand mag interviewen. Ja, dat is ook de manier wat betekent waarop... dat dan? Dat, ik, dat, nou, ik dat, dus doe. De, dat is dus de manier van in verbinding treden. Of, of wat ik had ook noem afstandelijk contact. Of, of uh, beschermd contact op afstand. Uh, dus een ander ziet op het scherm. Oh hij gaat dit, dit en dat. En natuurlijk. Um, dat, dat, dat biedt ook allerlei mogelijkheden. Uh, want uh, je, je, je kan daardoor ook met mensen in contact blijven treden. Die, die misschien vroeger uit het oog zou zijn verloren. Enzovoort. Dus het gaat er ook niet om dat het allemaal slecht is. Maar ik wil ook indruk maken zeg jij. Ja, dus, Iedereen maar dus moet zit, even weten dat dus ik zit, met Brugge ga praten. Ja, er zit ook een, uh, de, de andere kant in dat, dat het uh, ook een manier kan worden waarop je permanent... En, en dat zie je ze zeker bij heel veel jongeren ook. Dat zie ik ook bij, bij de studenten of bij mijn eigen kinderen. Eh, dat permanent die indrukken je bestoken. En dat je ook anderen permanent met indrukken bestookt. Dus het, het, het, eh, nou, en, en dat proces probeer ik dan ook te begrijpen... als een manier waarop eh, zeker de, de ogen en, en de oren... als de, de, de twee dominante zintuigen worden. Ja. Eh, dus dus eh, wat wij nu hier eh, aan, aan het doen zijn... dan eh, dus zit je lijfelijk in één ruimte. Nou, wat wat we, hoe we aanwezig zijn in die sociale media, is met name dus, dus uh, louter visueel, het plaatje en uh, auditief, dus uh, via ogen en oren en en de andere zintuigen die die die, die schuiven op de ja, ja. achtergrond. En zo zijn we eigenlijk meer hoofd ook antwoorden, ja. letterlijk. En en die indrukken, die of die impressies die we, ja, die werken daarop. Um. Nou kan dat natuurlijk. We beschrijven nu iets. Een, een, een fenomeen waar je niet meteen positieve gevoelens bij krijgt, zoals we er nu over praten. Maar je zou ook kunnen zeggen. deze ontwikkeling zorgt ervoor. Hè, die, die, dat ontbreken van uh, lijfelijkheid. Ja. Ja. dat heel veel mensen voor wie lijfelijkheid een obstakel is. Ja. Uh, ineens wel in contact treden ja, met nee, mensen ook... die moeilijk contact ja. maken, of mensen die onzeker zijn over hun eigen lijfelijkheid, kunnen ineens door die social media en door de techniek van nu wel in contact staan ja, met anderen. Ja, zeker. Dus, uh, nogmaals, het gaat er ook niet om de techniek als iets demonisch te vervloeken. Uh, en ook niet de, de sociale media als iets wat, wat er uh, alleen maar slecht is, natuurlijk niet. Het, het is er ook omdat het allerlei voordelen geeft, logisch. En uh, uh, ik zeg altijd, ja, neem mijn eigen onderwijsvereniging, Beter Onderwijs Nederland. Wij uh, zouden vermoedelijk uh, niet, niet hebben bestaan, of niet op deze manier en niet zo invloedrijk uh, zijn geworden, uh, als er geen internet zou zijn geweest. Want je kunt natuurlijk uh, ieder nieuw verkeersmiddel, en dat, dat zag uh, Karl Marx al, uh, de trein... Uh, de auto stelt ons in staat om, om, ons, om ons te verenigen, om, om groepen te vormen... om nieuwe verbintenissen aan te gaan. Uh, dat is die 19e eeuw. Uh, de, door door de, de spoorrails kon ook de arbeiders in afgelegen dorpen uh, wor worden bereikt met pamfletten. En dat kan alleen maar omdat dus die, die moderne techniek ons losmaakt van die, van die natuurlijke ja, wereld. Ja, ja. En, en we zien het ook bijvoorbeeld in de, de, de, de Arabische lentes, hè, hoe die dan verder ook lopen... dat we via internet juist mensen kunnen samenscholen. Ik zeg, onze eigen vereniging is, er ook, is ook daarop gebaseerd. Ja. En dus het is niet zo dat... Um, of contacten tussen ouders of ouderen die, die Ja, ja ik, mo hè? ik moet denken aan mijn, ja. mijn ouders ja. zijn geëmigreerd. En ja. ik kan me nog herinneren precies. dat wij vroeger cassettebandjes kregen ja. van oma. Ja. Dat zou... nu, nu kun je gewoon op Facebook ja. hallo ik, zeggen. Precies. Dus, dus daar, Je ziet ook dat op een bepaalde manier daardoor uh, lijnen van ouders en kinderen... bijvoorbeeld, um, uh, beter bewaard kunnen worden. He, zelfs ik kan met uh, mijn dochter nu... Uh, uh, uh, sms'en of uh, even uh, opsporen van, goh, waar zit je? He, terwijl als ik vroeger wegging, dan, dan was de band ook doorgesneden, zeg maar. Dat is, ja. Dus dan moesten die ouders maar wachten. He, maar het ga, gaat om die dubbelheid, he. dus om die dubbelzinnigheid. Want van enerzijds is dus het gemak van de in verbinding treden... en tegelijkertijd is dus de manier waarop dat, waarop dat gebeurt. En nou, ik probeer dus in ieder geval een kanttekening te plaatsen bij die um, virtualisering... Uh, die, die ook een, uh, een, een gevaar in zich behelst. Oh. Precies nou ja, dus, dus het precies dat het, uh, dat het uh, denk maar aan het, aan het verschijnsel, wat ik zo even zei. Dat het ook zo gemakkelijk wordt eh, om, je, om je terug te trekken in die virtuele biotoop. Dat je ja, dat natuurlijk uh, binnen een, een huiselijke wereld kan zien. Uh, dat uh, kinderen gewoon vertrekken achter hun pc. Of dat ze, sommige spreken over de computerweduwe. Of dus mannen die achter de pc uh, vertrekken. Dat je niet meer in staat bent om, of, of en niet meer gericht. Erg? Waarom is dat erg? Nou, waarom omdat dat het, dat omdat het natuurlijk, een, een, wat ik zo even zei ook een, tot een vorm van vervreemding kan rijden. Waarin je eigenlijk ook heel makkelijk het contact legt, maar ook opheft. Dus denk aan de, de, de ontsporingen die we zien op chatboxes, Dat je heel makkelijk ook dingen zegt of dingen doet... en denkt van nou, het zal wel. Omdat je niet meer oog en oog met elkaar staat. Niet meer tot elkaar veroordeeld bent in die ruimte. En niet, niet meer, meer leert ook met de consequentie... Van, Van, als ik iets naar zeg, kijkt iemand verdrietig en daar moet ik dan mee dealen. Precies. Uh, je, zegt, je zegt net, zo worden we meer hoofd, zei je ja. een paar minuten geleden. B ja. Bedoel je dan dat hoe meer hoofd we worden, hoe minder hard... Eh, dat, dat, dat is ook een, een zeker een risico. Eh, dus dat, dat, dat het hoofd, eh, het, het hart en de buik eh, in zekere zin verdrijft. En, eh, maar die komen natuurlijk altijd terug op andere manieren. Eh, zoals ik in mijn boek ook schets, is die gekke virtualisering als een proces van ontlijving. Eh, dus in de zin van, van, ja, mijn lijf wordt eigenlijk ongedaan gemaakt, eh, zou je kunnen zeggen. Eh, dat, dat, dat dat zich op, natuurlijk op een hele opvallende manier eh, toch weer... Eh, laat zien, dus datzelfde lichaam... bijvoorbeeld in onze hele porno-industrie. Uh, in, He, dus dat we zien hoe... Uh, uh, neem internet... En een heel groot deel van die activiteit... Is, is porno gerelateerd. Dus waar je juist ziet dat dat lichaam... maar dan op een beschermde of afgeschermde manier... Uh, uh, terugkeert. En dat, dat betekent ook dat dat doet iets met onze seksualiteit. of het doet iets met de manier waarop onze liefde gestalte geven. En dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, processen. Uh, waarin je ziet dat, dat, uh, dat er ook inderdaad keerzijden zitten. aan de manier waarop dat contact vorm krijgt. omdat het kan impliceren. dat het juist, laten we zeggen. een, een vol zin, zinnelijk of lijfelijk uh, contact. Ook, ook gaat bemoeilijken of in de weg staat of corrupeert. Of, nou, en dat, dat is eigenlijk de. de of dat, dat is de, de, de manier waarop ik er naar kijk. En, en, waarom, waarom is dat eigenlijk zo, volgens jou? Waarom. Uh, elk mens weet dat echt lijfelijk contact. als we het hebben over ja. die seksualiteit. dat dat niet te overtreffen is? Ja. Dat je, je weet dat kijken naar een plaatje. echt niet zoveel voldoening geeft. als iemands lichaam te voelen. En waarom is dan toch die. porno op het internet zo populair? Waarom. Nou ja, Het is natuurlijk, laten we wel wezen, ook het gemak. Dus daar komen we weer op die emancipatie. Je hoeft niet moeilijk te doen. Je zit nergens aan vast. Je hoeft niet eens meer de huiskamer uit. Wacht even, je zit nergens aan vast. Dat klinkt als iets cruciaals. Ik hoef geen verplichting aan te gaan. Dus je hoeft geen verbinding aan te gaan. Dus daar zie je eigenlijk dat atomaire, dat afgeschermde. Het is een manier waarop je ook in contact kunt treden zonder dat het uh, uh, jou zelfs maar op, op dat moment zelf... Tot, tot, verder tot iets verplicht. als je geen zin nee, meer maar hebt Maar tegelijkertijd we stellen we ook vast dat, dat we wel verlangen naar die verbinding. Hoe komt ja, het dan dat, dat we uh, toch ook in de... In, in, dan kennelijk ook tegelijkertijd zo ontzettend aangetrokken worden door... niet te. Tot niet verbinden. Ja, nou, en dat is, dat is een van dus die, die paradoxen, of die, die tegenstrijdigheden. Want Het is niet eens een paradox die ik beschrijf. En dus dat er uh, dat, dat, dat gemak waarmee uh, enerzijds dat contact gelegd wordt, de, de, de, uh, de veelvuldigheid ook waarmee dat kan plaatsvinden. Uh, dus denk alleen al aan de allerlei contacten die je, die je op internet uh, zou kunnen leggen, uh, seksueel, erotisch gesproken. Ehm. Um, en de vrijheid die je daarin hebt, het niet, niet gebonden zijn, eh, maakt ook dat er dus allerlei voordelen zitten eh, aan, eh, in eerste instantie, ogenschijnlijk. Terwijl tegelijkertijd dus, dus precies wat jij zegt, het een, een, een vorm is die, die eigenlijk ook weer een soort verdunning of een verslapping geeft van datgene waar je eigenlijk op uit bent. Eh, en dat is dus een van de, voor mij, een van de fascinerende thema's. Dat die, zo kunnen ze die uitbreiding, of wat ik noem extensivering... dat groter, meer, uh, verder... Uh, dat dat op een gespannen voetstap, met, met wat de liefde eigenlijk wil... ook een, een, eigenlijk een intensivering. En wanneer we het nu hebben over die persoonlijke autonomie... versus de overgave, is denk ik... wat je, wat je dus ziet bij uitstek, is zo'n zo technisch virtuele omgeving... ja, daarin bewaar ik gewoon mijn autonomie. Ik kan op de knop drukken, ik, ik, ik heb er geen verre, inderdaad geen last van... Um, maar het is niet de overgave. Terwijl de het, het, het ultieme genot, uh, ook, in... ook in seksuele zin... zit hem juist in die, in die overgave. Oké. Okay. Uh, uh, uh, je neemt in je boek uh, uh, het boek 50 Tinten Grijs... Uh, ja. of de 50 Tinten Trilogie, ja. neem, je, uh, neem je als basis, daar gaat het... Uh, of als een vertrekpunt, uh, uh, ja. ja. Ja, daar, daar gaat het uh, uh, uh, uh, uh, vaak over uh, overgave. Ja. Ja. Um, straks uh, wil ik van je horen... Um, hoe dat, ja, volgens iedereen toch slecht geschreven pornografische boek... Ja. voor een filosoof als jij, toch uh, ja. inspiratie kan geven... om over dit thema door te ja. praten. Ja. Maar het is uh, inmiddels uh, half acht, dat is tijd voor het nieuws. Dat wordt uh, gelezen door Raymond Seret. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen de komende dagen nog niet ingrijpen in Syrië. President Obama staat nog steeds achter een militaire actie... maar wil daarvoor steun van het congres... De Franse president Hollande blijft vastbesloten om actie tegen Syrië te ondernemen. Ook het Nederlandse standpunt verandert niet. Minister Timmermans vindt dat het VN-spoor moet worden gevolgd. PvdA-voorzitter Spekman wil dat de leden van zijn partij voortaan beter worden getraind... voordat ze in de Tweede Kamer komen. Ze kunnen dan de harde werkelijkheid van de Kamer leren kennen. De afgelopen week vertrok PvdA heel kunst uit de Kamer. Neer stapt ook Desiree bonus op. Spekman houdt vertrouwen in, fractieleider Samson zei. In de Amerikaanse stad Jersey City is een baby ontdekt in een stapel afval. Het jongetje van zo'n 28 weken oud is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Twee buurtkinderen vonden het jongetje toen ze aan het spelen waren. Hoe lang hij tussen het afval heeft gelegen, is niet duidelijk. En een Amerikaanse zwemster probeert voor de vijfde keer van Cuba naar Florida te zwemmen zonder dat ze een haaienkooi om zich heen heeft. Ze deed eerder al vier pogingen om de 166 kilometer brede straat van Florida over te steken, maar die mislukte. De 64-jarige vrouw denkt dat ze drie dagen nodig heeft voor de tocht en dat waren de hoofdpunten. Uitelijk. Dit is de zondag op Radio 1. Ja, nogmaals, goedemorgen. u luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, fijn dat u luistert. We zitten live in de studio in Hilversum en mijn gast is de filosoof Ad Verbrugge. We hebben al heel wat besproken daar straks naar ja. aanleiding van, van jouw boek Staat van Verwarring. We eindigden bij dat, dat liefde uh, uh, en overgave, dat, dat, mm -hmm. zeg het zelf nog eens ja. het beste, nou ja, dat, dat een liefde eigenlijk een doorbreking is van de persoonlijke of individuele autonomie. En uh, de, de daarmee dat liefde eigenlijk zich verwerkt als, als, als overgave. Dat het dan het ja. mooiste is. En toen zei ik dat jij uh, de, de boekenserie 50 Tinten als vertrekpunten ja. hebt genomen voor jouw staat van verwarring. Uh, het boek dan. Uh, leg dat eens uit. Hoe... Komt een filosoof erbij om, kijkend naar deze wereld en kijkend naar die tegenstelling waarover we het, uh, ja. het eerste half uur hebben gehad, een boek als vijftig tinten neemt ja. om uh, te beschrijven wat hij vindt van hoe wij tegen liefde aankijken. Ja. Nou, even voor de duidelijkheid, uh, wanneer ik uh, in de wereld om me heen kijk, dan uh, doe ik dat natuurlijk vanuit een bepaald perspectief. En uh, dat hebben we zo even een beetje geschetst. Hè. Mm -hmm. Dus dat ik zie moderne techniek, ik zie virtualisering, ik zie de manier waarop we onze vrijheid ervaren. En, nou, en van daaruit, dat is de manier waarop, waarop, waarop ik uh, verschillende verschijnselen die zich voordoen uh, interpreteer. En nou, wat ik fascinerend vond uh, vorig jaar, is dus nou, de enorme uh, weerklank die dat boek 50 tinten uh, vond. Hè. Dus 60 miljoen, 50 ja, ja, nog, verkocht nog, nog meer als alleen. Als inmiddels al naar de 98, 90 miljoen gaan En uh, in Nederland alleen al anderhalf miljoen. Ja, dat heeft, heeft een beetje in zijn eentje gezorgd... Voor dat, er, dat, de boek, dat de boekverkoop uh, nog wat op peil bleef in 2012. Dus dat is een, een, een enorme... En wat betekent uh, dat? Ja, en dat betekent dat het ergens al iets appelleert. Dat, het, uh, uh, dat is mijn vertrekpunt. Hè. Dus dat, en, terwijl tegelijkertijd in dat, in dat boek... Uh, een, een vorm van liefde of liefdesgeschiedenis wordt geschetst... die ja, eigenlijk ook, ook euh, enerzijds alles heeft van een, van een doktersroman... of een beetje boeketreeksachtig. Een euh, jonge vrouw, een machtige man. En uh, gaat ze uiteindelijk uh, mee in zee en zij weet hem te veranderen. En hij haar. En, en een soort transformatiegeschiedenis. En, ja, want um, aan de ene kant ja. is het een boek dat vol zit... met, uh, met pornografische beschrijvingen ja. van een, een, een SM-relatie... Ja. Ja. waarin ja. de een uh, de meester is en de ander de, de onderworpene... Ja. Uh, maar tegelijkertijd zie je, is het eigenlijk een hele ouderwetse. Ja. vrouw ontmoet man, man verandert vrouw, vrouw verandert ja, man. Precies. Ze trouwen en ja. ze krijgen een kindje. Ja, ja. Nee, absoluut. Dus dat is dat, is, dat, is, dat is maar de doktersromanachtige. En wat zegt dat? Dat en... dat zo populair is. Nou, dus wat ik in ieder geval probeer te begrijpen. is dat het. en dat is het sporen waarop Dame zegt: het is een vertrekpunt. Ik, ik, ik haal eigenlijk de archetypen eruit. Hè. Dat, is, dat is een beetje de, de. je zou kunnen zeggen: de grote motieven. Die collectief in, in de geschiedenis zichtbaar zijn. Of je nou kijkt uh, naar, naar, naar de Griekse tijd. of je kijkt naar de middeleeuwen. of je kijkt naar er komen motieven. die te maken hebben met man zijn, vrouw zijn. met liefde uh, na, naar voren. Nou, en, en je schetst daar zo even al, al iets wat wat, wat. wat daaraan raakt. En ik, ik ben die eigenlijk gewoon doordenken. Dus het is voor mij inderdaad het vertrekpunt geweest. En ik zeg van hé, hey, maar blijkbaar. Um, is dat iets wat, wat uh, heel veel mensen. Of met name vrouwen uh, aanspreekt. W waar heeft dat mee te maken? Um, en wat ik, spreekt ze dan? Aan? Nou ja, dat, dat is dus. Uh, wat, wat voor mij uh, een, een belangrijk uh, gegeven was, is dat ik, ik had zo even dat. Natuurlijk, die, die analyse van het uh, moderne vrijheidsconcept, wat heel erg op het individu hikt. Maar wat ook dat individu eigenlijk, ik zou kunnen zeggen, bijna seksneutraal heeft gemaakt. He, dus. dus we zijn allemaal individuen en we zeggen, ja, man, vrouw, dat is eigenlijk secundair. Dat is, dat is iets waar je ook weer voor kiest, een bepaalde rol. Ik ben een autonoom individu en ja. dat staat voor alles, ja, voor eh, mijn seks. Eh, precies, eh, het is niet zo dat jouw mannelijkheid of jouw vrouwelijkheid iets zou bepalen. Het is andersom, jij kiest een bepaald soort profiel. Je zegt van, nou, Zo wil ik me als man of ik wil me juist heel vrouwelijk gedragen. Ja. Of ik laat mezelf ombouwen en wat voor relaties aangaan mm -hmm. wordt ook niet meer. Dus we hebben heel sterk dat, dat, dat individu wat er bijna seksloos is, eh, geslachtloos... Als, als uitgangspunt genomen. En tegelijkertijd is het voor het lichaam... voor ons heel belangrijk in onze lichaamscultuur. En dat ja. is al een vreemde paradox. Maar iets als wat we... Eh, wat we zouden kunnen beheersen. Waar we mee kunnen, kunnen spelen. Nou, in dit boek... Gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. Er wordt een. Uh, het, die, die man is echt een man. En die vrouw is echt een nou, vrouw in nou de land. Het is in ieder geval. Het wordt een, het wordt het, uh, zoals dat natuurlijk in seksualiteit toch ook naar voren komt, uh, ja, daar, daar, daar manifesteert zich een, een, een duidelijk fysiek lichamelijk onderscheid. Alleen dat is uh, hier iets wat, wat um, ja, op een bepaalde manier wordt gecultiveerd. Waar je zou kunnen zeggen dat wordt heel erg versterkt. En wat ik dus intrigerend vind, is, is dat kennelijk voor veel vrouwen... dat hele... Uh, die deze fantasie van een, van een uh, verbeelding van, van dat onderscheid... Uh, bijna op een cliché manier... Mm -hmm. maar juist ook de, de ritualisering die daarbij die komt kijken... in die SM-verhouding met heel duidelijke onderlinge rollen... iets is wat kennelijk aantrekkelijk wordt bevonden... ook al druist het volkomen in tegen het idee van autonomie. He, dus want SM is juist de expliciete ontkenning daarvan. Daar gaat het over? He, overgave, is, het, he. gaat het, het is een overgave, niet zozeer uit liefde, maar uit macht. He, dat, ja. is, ik, dat fundamentele onderscheid maak ik ook. Maar dat is wel iets wat, wat waarin, uh, waarin je ziet dat uh, dat de, de wijze is waarop die gemeenschap vorm krijgt of tot stand komt. En ik denk dat, uh, nou ja wanneer we kijken naar onze uh, postmoderne cultuur... dat we dat ook in de relatie tussen man en vrouw zien... dat die uh, ja, gedeelde vorm waarin je als man of als vrouw... onderling op elkaar uh, bent, bent uh, ingespeeld... dat die natuurlijk ook, ook ergens glibberig is geworden. We weten dat niet meer zo goed. Hè? Uh, want ja, de een kan dit besluiten, de ander kan dat doen. In, uh, van, van huishouden tot, tot uh, openbare ruimte en hoe je gedraagt in, in de tram. Het is allemaal... Uh, een kwestie van, van particuliere voorkeur. Uh, aan maar het is echt het succes van, van zo'n boekenserie... als die 50 Tinten-serie... dan eigenlijk niet dat we... Uh, heel erg verlangen naar helderheid? Nou ja, dat is dus in ieder geval... wat, wat ik één lijn die ik probeer te trekken... is dat er een verlangen uitspreekt... naar, naar een uh, vormgeving van dat geslachtelijke onderscheid. Uh, mm. hoe, uh, en waarin... Uh, uh, zou maar kunnen... gewoon met het plat te zeggen... Uh, uh, uh, vrouwen willen zich weer gewoon vrouw noemen, voelen... en een man wil, wil zich gewoon man ja, voelen. Ja, en de vraag is wat dat is. In dat boek ja. is dat heel ja. helder. Ja. Ja. Hij en... is een machtige, sterke man. Ja. En zij is uh, uh, ook een sterke vrouw, maar echt ja. op een andere manier. Op een andere manier, ja. Zeker op een andere manier. En... Uh... Ik denk dat een van de, de thema's die. Ze uh, speelden in zekere zin ook al in, in heel de beweging, die je vanaf de jaren 60 ook kunt zien. Ja, dus bijvoorbeeld uh, de. de, de uh, een soort, soort feminisme wat naar de ga Gaia ging. En hè, dus dat, uh, wat, je in de, wat in de New Age terechtgekomen is, bijvoorbeeld. Hè, dat hele New Age-achtige denk. Met heel de, uh, dat zie, zie je ook wel wat in dat boek met de Godin. En de, de, de, de, een beetje gedweept toch met een, uh, ja, wat, wat, wat, wat gedachtegoed wat je, wat je uit die New Age kunt, uh, kunt halen. Uh, wat trouwens ook wat, wat, uh, in die um, fantasy serie heel duidelijk een, een, een rol speelt. Hè, waar het boek oorspronkelijk op is uh, op is End, die, die het vampire. Een andere, ja, het uh, ja, het genre dat ja, Latinis ja, ook ook populair is. Ja. En um, wat, wat, wat, wat mij er dus als, wat was je vraag als filosoof in aantrekt, is dat, dat, dat wij menen dat we rationeel zijn, dat we ons bevrijd hebben uh, op een bepaalde manier uh, de afgelopen decennia. Uh, maar dat er binnen die rationele samenleving juist toch allerlei, je zou kunnen zeggen, uh, voormoderne. Uh, krachten of motieven tevoorschijn komen... die ons toch ergens in de greep hebben. Die toch ergens heel sterk zijn. En die te maken hebben met wat ik dan noemde... de condition humaine. Dus de, ja, wat het is om een mens menselijke te zijn. De, conditie. Mensen, de menselijke conditie. En ik denk dat, dat de thematiek van, van mannelijkheid, vrouwelijkheid... toch, toch iets is wat uh, enerzijds van alle tijden is... maar wat nu juist ook heel erg opspeelt. Omdat we natuurlijk de afgelopen decennia heel sterk... Ja, Politiek-maatschappelijk en een soort neutraliseringsagenda. van ja, dat, dat verschil mag er niet zijn. terwijl we tegelijkertijd uiterlijk enorm opblazen. Ja. Ja, en dit is, dit is een, een, een, een, een. als je het radicalise, radicaal uiterlijk maakt. dus alleen nog maar aan de buitenkant. dan kom je op dat niveau van die indruk, zeg ik. Dan kom je op het niveau van alleen nog maar van, van kleding. of spelen met seksualiteit. in de zin van. zoals we hem ook in de pornografie mm -hmm. eh, tegenkomen. Terwijl. Uh, als je op een heel fundamentele manier uh, of een. Nadenkt ook bij jezelf nagaat, God, wat is dan merk je van, ja, er is een verschil waarom ik me aangetrokken voel tot een vrouw en een uh, of of of tot een man, en dat heeft natuurlijk met veel meer te maken dan alleen maar dat uiterlijk. Dus dat heeft iets, en de vraag is hoe geef je dat vorm met elkaar, dat dat verschil, en nou ja, daar, daar kiest dat uh, het boek een bepaald pad in. Dat is niet direct het pad wat ik uh, uh, ambiëer, maar wat wel waar wel die. Uh, uh, behoefte uitspreekt en waar je tegelijkertijd ook zoiets als... nou, we begonnen dit programma met dat we vragen discipline... waarin je eigenlijk ook die, die discipline een, een heel opmerkelijke rol ziet, uh, ziet spelen. Ja. Um, staat van verwarring is uh, onlangs uitgekomen. Ja. Tien jaar geleden... Um, uh, uh, uh, was je nog een, wa, een wat, wat bozere filosoof? <laughs> uh, uh, toen uh, schreef je uh, uh, Tijd van Onbehagen. En daar heeft, uh, daar heeft, iemand, uh, dat heeft iemand gelezen. Yeah. En die heeft daar een uh, na, na aanleiding daarvan een gedicht gemaakt. En dat gedicht dat willen we jouw cadeau doen. Want wij verrassen onze <laughs> ja, gast altijd nou, met een is, bijzonder uh, cadeau. Een... Uh, en de dichter uh, Rien van den Berg heeft voor jou dit gedicht geschreven, mm. Een gedicht voor Ad Verbrugge. Ik zag het mooie, lange, slimme man. Hij zei dat wij recht hebben op beter onderwijs. Een individueel, autonoom recht. Want ik, vrij mens, ik ben dat namelijk waard. Maar omdat ik het waard ben, is een les die mij geleerd wordt door reclames. Dus door bedrijven die uit zijn op mijn beurs. En ik wou beter onderwijs. Dus ging ik weer naar school. Ik las wat professoren schreven. Las dat ik een soort machine ben. Computer zelfs. Dat is voorgeprogrammeerd. Natuurlijk niet door God, want die is dood. Gelukkig maar. Want toen we nog in God geloofden, waren we nooit vrij. Maar nu? Mijn vrije wil lever ik in bij hersenprofs. Mijn vrije geld bij economen. Mijn vrije liefde kostte me mijn huwelijk. Ik zie mijn kinderen nooit. En zelfs de vrijheid van mijn meningsuiting levert mij niks op. Iedereen bevecht zich de plek het gelijk van de grootste bek. Als ik die lange, slimme man die van dat onderwijs nu nog eens tegenkwam... zou ik hem vragen waar, bij alles wat ik leerde... vond ik nu die vrijheid voor mezelf? Gods scheppingsorde plaatste mij wel onder God... maar ook in volle vrijheid gelijkwaardig naast de ander. Helaas, mijn God heb ik van beter onderwijs geleerd, mijn God is dood. Nu wijst één club mij nog een vrijheid aan. De Vereniging voor een vrijwillig... Levenseinde. Als ik in volle autonome vrijheid eenzaam word... beroofd van ook de laatste zin in mijn bestaan... dan mag ik zelf in volle vrijheid autonoom mijn einde kiezen. Wauw! Ik zou van deze lange, mooie man, als ik hem weer eens tegenkwam... antwoord begeren. Laten we, meneer Verbrugge, eens proberen... dat u mij helpt aan beter onderwijs. Wat zou u mij dan leren? Ja, gedicht van uh, Rien van den Berg, speciaal voor mijn gast uh, Ad Verbrugge. Um, ja, dank, laten we begin... dank daarvoor, beginnen. daarvoor. Ja? Ja, ja. Um, wat zou u mij dan leren? Daar eindigt hij het gedicht mee. Nou, meneer de filosoof, wat zou u hem dan leren? Ja, een filosoof begint altijd met vragen stellen. Dat is natuurlijk uh, de, de, de ellende. He, dus er komt niet een, uh, het gaan van de weg is, is al, uh, belangrijker dan uh, de, de conclusie of het, uh, het simpele doel. Uh, dus uh, ja, dan, je gaat dan met elkaar het gesprek aan. En uh, zoals wij dat nu eigenlijk tijdens dit programma ook aan het doen zijn... zodat gaandeweg uh, ding, dingen helderder worden. En ik heb niet uh, een, een simpel antwoord in pacht. Of ik zeg nou, als je dit maar doet en dat, paar dogma's, dan komt het allemaal wel goed. De, de, de meest belangrijke dingen die je leert, uh, le leer je toch gaandeweg. Uh... Nou, over leren gesproken. Oh, ja. dit, dit, de, dit gedicht is naar aanleiding van jouw boek uh, Tijd ja. van Onbehagen. Ja. Daarin uh, gaat het over hoe de verlichtingsfilosofen uh, en denkers... Ons, uh, ons van God af hebben geholpen. En, dat, dat is één van de dingen die ik bespreek. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, uh, als je nu tien jaar later terugkijkt... Wat, is er, wat heb jij geleerd in de afgelopen tijd? En hoe kijk je dan terug op de oh, oh, thematiek ja, ja. die je dan uh, ja. bespreekt? Ja, toch wel vrij consistent. Uh, ik denk wel dat ik meer uh, wat naar binnen ben gekeerd. Dus, dus dat is eigenlijk vanaf mijn proefschrift... Uh, dat, en dat is volgens als het boek verschenen in 2001... Uh, heet het De Voornosing van het Zijnde. En de Tijd van Onbehagen uh, is drie jaar later. En uh, was nou wat meer na, mijn... Eigenlijk, ja, naar buiten gekeerd, mm -hmm. dat wat extra vet. Uh, ook, ook erg kritisch op uh, dat datgene wat ik om me heen zag. Het was denk ik ook uh, voor mijzelf een soort afrekening... met uh, de vorige generatie, uh, de jaren zestig generatie... Uh, ik uh, ja, wond mij in de jaren negentig erg op. De, de, de economisering van, uh, van Nederland, uh, de manier waarop ik, wat ik met het onderwijs zag gebeuren... Uh, en ook de schijnheiligheid van bepaalde reacties op maatschappelijke fenomenen. Uh, dus in dat, in dat boek zit veel meer woede. Het uh, heeft iets te maken met, met uh, ook het bevechten van je eigen plaats... maar ook het willen doorbreken van een ja, uh, bepaalde manier van, van kijken en spreken die domineert. En uh, we hadden toen die turbulentie rond Pim Fortuyn... Uh, met, met natuurlijk dat gewelddadige einde... een hele discussie over de, de multiculturele samenleving... Nou, en ik, ik was in die periode, zo 2000, toch heel sterk uh, ja, bezig met uh, het, het verwerken van, van, van die erfenis van de jaren 60. Waar ik zelf in groot geworden ben, waar ik ook veel aan te danken heb, ongetwijfeld. Uh, dus, uh, het gaat niet om dat, om dat te verketteren, helemaal niet. Maar wel om, om ook de, ja, weer de schaduwzijde daarvan ook te krijgen, in beeld te krijgen. Zeker wanneer je met abstracte idealen blijft verkondigen. Van nou ja, zelf en zoals ik dat binnen het onderwijs zag gebeuren. Maar natuurlijk ook da daarbuiten. En, uh, en zoals ook in het gedicht daar ook nog even tevoorschijn kwam. En wat er, ja, wat er nadien is gebeurd: ik heb, ik heb zelf een, een, een behoorlijke uh, uh, ja, toch wel um, existentiële uh, crisis doorgemaakt. Uh, en nou, ik ik uh, Mijn huwelijk is zelf ten einde gekomen in, in 2006. Uh, 6, eind 2006. Um, dat heeft mij toch op verschillende manieren ook, ook heel erg op, op mezelf gedrukt en dwong me ook om op een andere manier naar mijn eigen verleden en naar mezelf te kijken. En uh, dat, ik moest de thema's waar ik mee bezig was eigenlijk nog persoonlijker uh, uitdiepen. En uh, dat heb ik eigenlijk in die periode daarna ook gedaan. En dus, enerzijds, heel maatschappelijk actief geweest. Uh, Inderdaad, Beter Onderwijs Nederland, wat in 2006 van de, van de grond kwam. Ik heb veel tijd ingestopt. Um, ik heb verschillende dingen voor radio, televisie uh, gedaan. Uh... Maar, maar wacht even, even nog, nog terug naar dat in de staat van verwarring. Dit, dit ja. wordt een werk in twee delen. Dit ja. is het eerste deel. Ja. De ondertitel is Het Offer van de Liefde. Ja. Um, je, je, je zegt net dat een, een, een belangrijke dramatische gebeurtenis in je eigen leven, scheiding, ja. dat die uh, je dwong om, uh, om uh, die ja. stap naar binnen toe te maken. In hoeverre is die dramatische gebeurtenis uh, de reden dat dit boek gaat over de liefde? Ja, dat is, dat, dat is onlosmakelijk mee verbonden. Het is voor een deel uh, toch een, een, een, een bespiegeling van. Niet alleen van die gebeurtenis, maar eigenlijk, eigenlijk heel de ontwikkeling van, van mezelf vanaf, vanaf mijn, vanaf mijn uh, puberteit. En waar ik voor het eerst met dat fenomeen van, van liefde werd, toch wel heel uh, ingrijpend voor mezelf werd geconfronteerd. Gewoon echt zo'n jeugdliefde die je die hebt. Uh, maar wanneer ik vervolgens ook zag hoe bepalend dat is geworden voor, voor wie ik ben geworden. En... Uh, uh, dus dus ook, uh, ook liefde, die uh, ervaringen die je daardoor hebt, die je uh, tot denken, uh, of te denken geven, waardoor je weer op een, uh, eigenlijk in mijn geval, op een filosofisch spoor komt. Dus ik ben mede door, door, door ervaringen daaromtrent, uh, ben ik gewoon uh, gaan nadenken. En uh, dat dwong mij. En, en de, de filosofie zelf uh, heeft vanouds her, al in de naam natuurlijk, het is liefde voor, voor de. En het staat in het gedicht ook. Uh, begeerte. Ja. En liefde voor de wijsheid. Dat is soms ook een erotische liefde. Dus Ero's zegt Plato ook wel. De, de filosoof die smacht naar het, naar het antwoord. Nou ja, dat, dat, dat is ook iets wat ik heel erg goed ken. Ja. Uh, dus we hadden het zo even over uh, die intensiteit van, van werken. Nou ja, er zijn momenten waarop ik dat inderdaad heb, uh, omdat dat ja, iets voort voortdrijft. Dus, dus het is een, voor mij een heel. Elementair fenomeen, uh, heel elementair verschijnsel, die liefde. En een, ja, dat offer wat erbij hoort, uh, uh, ja, dat probeer ik uh, uh, eigenlijk onder woorden te brengen. Ja, nou zeg je ergens: mijn generatie en zeker de generatie na ons, weet niet meer hoe het is om een relatie te hebben. Dat is nogal wat, als we het uh. hebben over de liefde. Nou, ik, ik, weet, ik weet niet waar dat staat, want dat, uh, dat, klinkt, dat... Me, klinkt me te apodictisch, als ik het zo hoor. Uh, maar. Um, uh, ik kan me wel voorstellen dat ik iets in die richting heb ge uh, gezegd. Dat, en ik dat weet niet wat het is. Is dat, dat de vanzelfsprekendheid of de helderheid over de vorm uh, verloren is, hè? Dat is. Dat heel veel uh, mensen van, van mijn generatie, maar ook, ook uh, dat de jongeren... Ook, eigenlijk, ook op zoek zijn naar nou, uh, wat betekent dat. En dat is, sommigen komen eruit en vinden dat. En, en, maar anderen worstelen daarmee en komen er helemaal niet uit. En, en lopen erop vast. En... Uh, nou ja, wat mijzelf betreft is het ook iets wat, uh, wat, wat, een, wat een moeizame uh, weg is geweest. Of nog steeds is eigenlijk. En uh, wat tegelijkertijd wel heel belangrijk is. Dus, dus het, het is een uh, opgave waarin je... Uh, en wat is dan nou moeilijk? Nou ja, dus die, die, die, wanneer we het hebben over gemeenschap. Hè? Dus wat, wat betekent dat? Wat betekent dat voor jezelf? Het bekende uh, geven en nemen. Maar ook het vinden van de, van de vorm waarin je je thuis voelt waarin je uh, ja, ergens op je gemak bent. En uh, um, waarin je tegelijkertijd uh, uh, uh, uh, bereid bent om, hè, zoals, zoals het natuurlijk heet... Uh, um, voor, voor elkaar die moeite te doen en liefde en leed te delen... En, niet als een abstracte, uh, sentimentele uh, kreet... maar als iets wat je, wat je daadwerkelijk weet uh, vol te houden en te volbrengen. Ja, als ik, nou, als ik eh, terugkijkend op het hele gesprek en op, ja. eigenlijk op, op wat jij in je boek ook zegt... dan, dan uh, stel ik ook voor mezelf vast... dat ik zelf heel erg verlang naar verbintenis... Ja. in gemeenschap met andere mensen, ja. maar ook met je eigen relatie... en tegelijkertijd dat ontzettend uh, moeilijk vindt. Ja. Uh, ja, en eigenlijk dan... ook liever niet wil. Dus ik wil heel graag, ik verlang er heel erg graag naar om in contact en verbinding te staan met anderen. En tegelijkertijd denk je, ja, maar kan dat ook zonder mensen? Ja, nou ja, daar dat, dat komen we precies dus op die warren. Dus de warren is de war, is de strijd. En de verwarring is dus een, dat er iets strijdig zit in je, in, je, in je verlangen. En ik denk dat dat, dat gewoon herkend wordt, ook op, op, laten we zeggen, op heel breed maatschappelijk niveau. Enerzijds willen we allemaal individuen zijn, anderzijds willen we juist uh, als Nederlanders. Maar jij, jij ook, jij ook. De ja, man doet dit allemaal uh, natuurlijk. Uiteen natuurlijk. zet? Nat ja, natuurlijk. natuurlijk, Dus het is ik, ik, ik ja, want als ik, ik kijk, ik, ik, ik, ik, ja. ik, le ik lees natuurlijk even jouw cv, maar niet alleen dat, uh, ook gewoon wat je allemaal in je, in je leven doet. En zeg, oké. Okay, ja, je zat in een band, ja. uh, je, uh, uh, al een tijdje solo. Ja. Uh, je, je, zit, je, je zat in een huwelijk, daar zat je niet meer in. Daarna zat je in een relatie ook niet meer in. Je bent de filosoof die op een kamer ergens een boek zit te schrijven in eentje. Ja, ja maar ik, ik woon, mijn dochter woont bij me. Dus dat is een, uh, ja. een, een, een, en sowieso, de verbindingen met de kinderen is natuurlijk wel, wel heel maar belangrijk. Maar herken je, herken van die, nee, je dat verlangen ook bij jezelf? Ja, absoluut. En tegelijkertijd. absoluut. Die... Per permanent. En? Permanent. En, dat is, uh, en uh, ja, nee, dat is natuurlijk ook een zeker. Het uh, is het tragische van, van veel uh, postmoderne mensen: die, die, die, die verscheurt, of wat ik noem, die gespletenheid. Oké, okay. uh, uh, uh, okay, dat, dat, dat, ik vind het heel moeilijk om dit gesprek uh, af te ronden met dat <laughs> tragische. Wat kunnen we eraan doen? Het derde deel heet Heling. heling en dus het dus is hoe zeker. Ja, daar zit wel toch de, de, het appel in, ook naar jezelf. De, de moed tot de overgave. En uh, dat is ook wel iets waar ik, waar ik mezelf in oefen, zo gezegd. Hoe doe je dat? Oefenen in de overgave. Ja, dat is, dat is dat je ziet dat je um, uh, uiteindelijk uh, misschien te bang bent voor, voor datgene. Uh, wat je jezelf inbeeld. Hè? Dus, dus dat het allemaal wel meevalt. Uh, en uh, dat, daar begint het, dat je... Ik bedoel, ik heb hele dramatische dingen uh, meegemaakt. En bedoel, daar hoeven we niet over te, over, over te hebben. Maar uh, de zon komt wel s ochtends weer op. En je moet ook bereid zijn zeg maar, om, om soms risico's of verbindenissen aan te gaan. Uh, in, in het besef, natuurlijk dat, dat je iets kan verliezen, maar dat... Uh, dat uiteindelijk een, een, een, een, een, het leven een, een spirituele of geestelijke dimensie heeft... die, die, die uh, voller of rijker is dan alleen maar die uh, pijn die je hebt over een, een scheuring die optreedt. Dus er is iets wat, wat omvangrijker is dan dat. En, en da, die geruststelling, en dat kun je eventueel religieus gaan invullen of wat dan ook, maar, dat, maar die geruststelling maakt het ook makkelijker om, om je eindigheid te accepteren. En dat is wel iets wat ik. Uh, Vul jij uh, dat nog religieus in eigenlijk? Uh, ja, ik ben, het, ik ben zeker een religieus mens, ja. Ja. ja. Uh, maar daar speelt dezelfde problematiek van de vorm. Dus de, de manier, de vraag is hoe je dat met elkaar vormgeeft. En ik merk dat ik daar heel veel uh, moeite mee heb. Ja. Dat is, de, dat om is mijn de vorm te vinden. Ja, om de vorm te vinden. Ja. Waar dat vroeger gewoon zonder ja, naar de kerk dat vroeger, gaan was. Dus dat is denk ik ook waar, waar heel veel jonge mensen, wat je in de traditionele uh, orthodoxie ook ziet. Uh, toch het zoeken van ja, wat is dan die vorm om dit, om dit met elkaar te doen. Dat is, en dat is eigenlijk het thema van het boek. Het is dat ik dat op, de meest elementaire, uh, op het meest elementaire niveau van de omgang man en vrouw al laat zien en dat dat een tweede deel... zien we dat ook altijd in allerlei andere verbanden... of het nou de werkvloer is of uh, in relatie tot het bestuur of de politiek... dat het eigenlijk steeds terugkeert, die, die vraag naar de vorm. Oké. Okay. Het boek is De Staat van Verwarring. De schrijver is Ad Verbrugge. Ik sprak met hem uh, het afgelopen uur. Uh, ik verwijs u nog naar onze website www.eo.nl de zondag. Daarop kunt u het gedicht nog eens teruglezen of... Uh, de uitzending nog eens terugluisteren... of andere informatie Dat krijgen. Dat is ook niet verkeerd. Gewoon om, er nog eens, om, nog, om het nog eens even door te ploegen. Uh, Ad, dank je wel ja. voor je komst. Ja, ook dank je wel voor uh, je aandachtige vragen. Graag gedaan. Ja. Uh, straks, na acht uur, uh, onze collega's van uh, Vroege Vogels. Uh, Menno, Waar gaan oh, jullie, morgen, uh, wat gaan jullie doen? Oh, goedemorgen. Mis je, mis je de natuur al, uh, Kiva? jij ja, zit ja, natuurlijk een paar ja, maanden aan de op, Ja, wij zitten nog steeds uh, in, midden in de natuur aan het uh, aan het Meer. En we hebben iets leuks. Want jij zat natuurlijk de afgelopen maanden met jullie programma zaten jullie aan, aan de Oostardenplas. Dus je hebt de natuur leren kennen. Wij hebben een nieuw, een nieuw spel op onze website, een nieuwe game. Die heet Spotvogel. Ah. En daarin moet je als uh, gebruiker heel snel allerlei soorten herkennen. Snel intypen, snel, snel herkennen, snel drukken. En dat is verschrikkelijk leuk. Kan iedereen. Meedoen, Spotvogel de Game en dat die, die, die een variant daarvan gaan we ook spelen in Vroege Vogels televisie vanaf dinsdag hier op televisie. En uh, we gaan het erover hebben, zo direct. Uh, Spotvogels en we gaan allerlei rare bonen eten. Nou, luister maar zo direct na acht uur. Vroege Vogels, de NTR Radio prijs 2013. Het mooiste, wat is freedom? Ik tell you what freedom is to me, no fear.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 mkb in dewolken.nl cloud computing waar ondernemers blij van worden dit is radio 1